We gaan verder. Jullie voelen wel dat, jullie voelen aan dat het zwaar een beetje zo aan de maag is. Doet er niet toe. Ook ik ervaar het ook zo. Ik bedoel, in, in, in de klas, in samen, voel ik het ook zo. Maar de hele bedoeling is om er doorheen te komen. Ja, om doen ons best om aan te pakken wat we kunnen en hij laat ons niet in de steek vertrouwen hebben dat hij ons uit zal laten komen naar het licht. Dus niet licht uh, kosten wat kosten moeten we licht ontvangen, maar het licht moet resultaat zijn van onze inspanning. Alleen dat is dus niet direct... Uh, ik geef mij een spuitje, Maar eerst direct zelf eraan werken. De regel zes in de rechterkolom. De haïnu. Beksir we kilafot. Zeven. Je halomot. Dat is wat hij nam, die deze een stukje uit het vers. Dat, dat, dat wil zeggen, door die uh, stommert en die slimmert, huh? die, daar, daar, die worden dan als het ware uh, opgewekt of zo. Dat is niet zo belangrijk, want. Belangrijk is dan dat, dat beeld hebben van Bina en Malchut. Dat is de verbondenheid, vervlochtenheid, ver, ver, verflechten zijn van die twee. Punt. We zeggen, Shomer meer heb met 3, velogave. Nei hen Le almin. Bon Kia kan niet. Aja, bij met. Tien lebon kan. We zeshonderd zeven. En dat is wat hij zegt. We ik zal eten En hij. Roofde de speer spear uit de hand van de Egyptenaar. Acht de Mehahisha-ata, dat vanaf dat moment, het mannenminai was het ontzegd aan hem of was het ont ontnomen van hem. We hebben bejaagd het was nooit meer in zijn handen, in de handen van Moshe. Kiha kan niet, Haja met Tin Le Bon kan al van de kan niet, werkelijk heeft betrekking op de bon, op de Malhood en niet op de Bina Valken niet batla tole almin elf Kihabonat smonit hadas Acharka een od in Shimush? Kijk wat betekent dat? Kijk het, wat het is. Dat is ook wat kan kunnen we nergens vinden. Wat betekent de zonde nu van van Moshe? Dat was inderdaad zo. De goed opletten wat wat interessant is. Dus het bijzondere aspect en het algemeen aspect. Aan de ene kant, let op, uh, het bijzondere in het bijzondere aspect, zoals in het geval van Moshe uh, bij het slaan tegen de, de rots. Dat was, uh, in het bijzondere aspect, dat was zonde. Ja, zo niet de zonde, maar goed, men ten aanzien van Moshe was het de zonde. Want daardoor ook, uh, de, de dus hij moest spreken tot de cellen. Uh, maar ten aanzien van het algemeen aspect, kijk nou, ten aanzien van het algemeen aspect. Wat betekent dat staat in de zoger dat Moshe nooit meer had, had die nooit meer had staaf meer in zijn handen. Wat betekent dat? Kijk nou wat je dat je ziet. ziet in het bijzondere aspect en in het algemene aspect. Dat is bijzonder belangrijk, om dat leren te ervaren. Dat in het bijzondere aspect, Moshe, die had wel gezondigd. Wat betreft de situatie zoals het was nog voor de Gmartikun. Ja, dat was een situatie in de woestijn. Oftewel nog uh, aan tijd gebonden toestand nog gedurende die 6000 jaar van de correctie. Maar wat betekent in het algemene aspect wat, dat hij um, niet meer zal die staaf in handen hebben? Goed kijken wat hij zegt ons. Dan zullen we heel anders kijken daartegen. Um, tien naar de punt. Kijk wat hij zegt ons. Waar ken niet bat laga, ratole almin, en daarom uh, werd teniet gedaan, of, uh, zijn schenen voor altijd. Wat betekent voor altijd? Ki elf, ki ha bon at smo, want de bon zelf, oftewel de mal goed, niet hades, vervolgens werd vernieuwd we sa saaklen, -sa het is dat is in het Gmartikun, en is geworden zaak voor eeuwig. Kay. We al kennen daarom een ooit in jan de shimushamate bifjenat en daarom is er geen kwestie meer voor het, geen aspect meer voor het gebruiken van de staf in het aspect van het slaan. Ja, ah, kijk, malgoed is niet meer, is geworden in de gmartikoen, in het algemene aspect, is geworden tot zagen. Een zaak is net als cellen, als bina, dus betekent dat, dat vanaf dat moment is er geen, geen bestaat niet meer uh, zoiets als slaan tegen, van Moshe, slaan niet meer nodig is. Eindelijk. Waarom? Er is geen massag meer van de, van de Malchut. De Malchut is, is er uh, is al. Israel. Er is geen massag meer. Dan heeft, dan heeft Moshe geen, geen stok, geen staf meer nodig in zijn handen, om te slaan. Geen... geen um, geen zivug meer nodig, geen slaan meer nodig. Dus in het algemeen aspect is het is duidelijk wat de, de, de zegt het zegt. Wat zegt de, uh, de Hashem zei tegen Moshe dat jij zal niet langer, uh, niet langer, niet meer zal de, de staaf in je handen hebben. Duidelijk waarom het is. En dat was, dat was in het bijzondere, heeft hij hem dat gezegd. Maar dat sloeg voor Hashem bestaat niet bijzonder en, en het algemeen, het is, het is als één. Maar dat was ook de profetie wat hij gaf Hashem aan Moshe, dat ook in de Gmartikun dat zo klaar dat je niet meer nodig zal zijn om um, de staf, de staf, om met de staf te, te slaan. Dus, maar goed, zal niet meer no, uh, nodig zijn, zal zijn... Uh, um, die te 13. Dirteen. We mer we hargeihu bachanito. Ail, veertien, hahu, chowa de mach, machabahu, mate met, punt. We er, dat is wat de zoger zegt. We gargeihu bachanito, en hij doodde hem, do, met zijn, met zijn speer. Of door zijn Speer. Die die het licht van Atik, dat is de Benyahu, de ziel van Atik, die doodde als het ware Moshe door door die Speer. Al Hahu van door die zonde 14. De macha bahahumate waarmee dat hij sluch met die staf hingi dood, dood. Wat betekent dat? Kilulei vijftien. Nizharli shameshimo rad bat sur velo cela zestien. Loha i mit batelatim abon Zeifentin Veloha ja met Ela ole tekev levhi tekev levhinat asag. Waarom ging je dood? Kielulei want zal had hij uh, gewaakt? Ja, zou hij uh, waken? Had hij gewaakt om? Zichzelf te, over zichzelf te waken, om alleen maar uh, gebruiken deze staf, alleen maar te, uh, met aan de ten aanzien van de toer, alleen malgoed, de rots van de malchut, en, en niet gebruiken dat met de rots van de malchut, en niet dan met de rots, tegen de rots van de binabasella, 16. Lohayet abhinata sak met bat elat imabon dan zou het aspect sak niet teniet gaan samen met de bon. 17. Lohayet, lohayam met en, ma en hij zou niet dood gaan. Ela olet tegen, vlef maar hij zou direct opstegen naar het aspect sag. dat yeah, is de zonde dat hij als hij dat niet gedaan zou hebben dan zou hij direct opsteken naar saak zou dan alleen maar saak zijn en niet bon meer dat was de achten nu goed kijk wat je nu duidelijk maakt vlo aile ara kadisha ki eret snekend in israel hoog sot bon Ela sagt, waar el nikra 20 arakadisha ki hamo hindi bina hameerim eenentwintig asba nikraim kodesh. Oh, hij hey, is het helder daar zie. Vaak ook zo aan het einde van de, van zijn uitleg van het ot, daar moet je goed opletten, daar geeft je ook de, uh, de verklaring wat al resume als het ware is van alles. 18. We zijn, sommer en dat is wat de zogar zegt. Wel, zogar gebruikt dan de woorden als het ware uit deze wereld. En zogar zegt, wel, ala aracadisha en hij Moshe kwam niet het heilige land binnen. Wat betekent dat? Zie dat? kwam niet de helige, het heilige land binnen. Okay. Er is Israël. Want het land Israël, let op wat je ons vertelde, de, uh, de uitleg. Want het land Israël 19. Hoezo Bon, wat betekent het land Israël? Kijk okay, goed, dat is het geheim. Het, de essentie, in essentie is dat het opstegen van Bon, naar sag ja, het opstijgen van, van malchut naar de bina dat is het land Israël dus dat is wat het volk Israël moet doen ja, te komen komen van malchut naar de bina dat is het komen van naar het beloofde land beloofde land is uh, het land van de van de sag Waar en daarom niet 20 Ara Kadish, en daarom heet dat heilige heilige het heilige land. Kijk, hemoch in de bina. Waarom is dat heilige land? We weten wel dat altijd Kadish Kodesh of Kadisha is in de Aramees. Kodesh is altijd verwijst naar bina. Goed altijd opletten. Ki hemoch in de bina van de moch van de bina. Maar rim, as, dan schijnen dan in haar, in de, bin, in de Malchut, naar de Malchut, in de Malchut. En dat heet dan Kadesh, Kodesh. Dus de Malchut, die nu krijgt licht van de Bina, heet Kodesh. Daarom heet het, Eretz, daarom heet het Ere, uh, Ara Kadesh. Ara is land, ja, of uh, Land betekent uh, aarde, land, dat is malgoed. Maar het heilige land is malgoed die, die verbindt zich, die het woord, tot bina. Kaddish is bina. Dus dat is het heilige land. Dat is heel iets anders dan iets wat te zien, iets van religieus, wat begrijp je niet, wat is het heilige land. En ze praten over daarover. En je hoort wat, ik hoor wat zij ze zeggen allemaal. Ik bedoel, het zijn allemaal woorden. Natuurlijk zit wel daar wel iets in stukje, nou, altijd zit een stukje van de waarheid. Maar waar hebben ze het over, over het heilige land? Wat is daar heilig en wat is dat heilig is dan, als je die mal goed verbindt met de bina, dat is heilig. En wat is daar heilig? Anders, alleen dat maakt heilig. Ook natuurlijk, daar zitten alle tekenen daarover, 21. Wat term? trouwens, alle namen, geografische namen van de, in het land Israël, alle namen die daar van steden, van plaatsen, van bergen, zoals die in het Torah staan, is allemaal de namen die gegeven werden later door het volk Israël, uh, aan die plaatsen, aan die, aan die, aan die bergen, aan die heuvels, uh, aan die rivieren. Later werden ze gegeven aan door Moshe, door de kabbalisten. Hadden ze die namen ontleend aan het geestelijke, duidelijk aan het aan de uitwerking van, ze, van zon, zeer en van de adsluit hoe dat hadden zij al die namen ook, hermon en allerlei andere, alle namen zijn ontleend aan het, uh, eigenlijk aan de finite toestand, die zou zijn aan bij de marticon, wat wij nog niet zien. De ja, Olijfberg, ja, allerlei andere dingen, maar dan in het Hebreeuws. die namen, dat zijn de heilige toestanden, die er zijn, en eigenlijk aan de geografische opstelling van het land Israël, aan die namen, iemand die weet dat te lezen, dat kunnen we ook zo leren, dat is in Zogar, maar eerst ook. aan het land Israël zelf, niet alleen dat, wat het nieuw is, uh, dat bizarre stuk wat is nog overgebleven, want het land Israël is, uh, een heilig land Israël is, het land van de na de veroveringen van koning David. Wat, wat David had veroverd, dat is dan het land Israël betekent. Veroveren betekent, hij vocht een helige oorlog voor. Het land betekent het, hele, het geheel zijn van het heilige. Dat is de, niet dus het land uh, als, als staat Israël, maar. Het land, het heilige land Israël, dat uh, moest zijn, dat is dan van de tijd van David. Dat is dan het land, dat is dan echt geografisch land, geografisch land van wat het is na de of in de volmaakte toestand. O wat eram am Gmaratikun, 22, sejershali Alken 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. Kun ar, abon, besag. 24. 24. She 24. 24. Israel Israël. 24. 24. 24. 24. is 24. 24. dat. 24. 24. 24. 24. 24. En 21 na dit punt. Over term gemara en voor de gemara 22, 22, scha'je shalliot weer dood, wanneer er opstijgingen en afdalingen zijn. Alkeen daarom, jesh korbanot begaluyot, zijn er vernietigingen en verbaningen. 23. Awaal, bak tikun, maar in de tikun. Je arabon, basak dan iets gejukt. Zal, de bon. Want het hele probleem is met wie? Met de bina, nee, met de bon. Met de malchut is de bon. Dan, maar in de tikun zegt die zal, de bon, mal, malchut. Bon betekent de hele parsoef. Van de hele parcel van Tien Sverot. Eh, dat in de Gmartikoen zal de boon blijven in de sag voor eeuwig. Dus was, de boon zal zijn als sag. Dus de boon zal werken ab, naar alleen, maar door het, alleen maar door het geven. Geven, ontvangen, ook ontvangen, maar omwille van het geven. 24. We zegen meer Eretz Israël. En dat is wat hij zegt. Het land Israël. Kamuwaar. Zoals boven. Zoals het uitgelegd is. Het land Israël. Okay. We lood je je Joter Shum Galut. En er, zal, en er zal geen. Er zal geen. Absoluut geen. Uh, verbanning meer zijn. Verbanning komt door een geestelijke verbanning. Het is niet iets dat iemand moet komen ons redden. De verbanning komt, verbaning komt door, door de geestelijke verblindheid. Verblinding. En niets anders. En alles is er, alles is er klaar. En eh, als de mens werkt aan zijn eigen kilim, alleen dat brengt eh, het uitkomen uit de verbanning. Nou, in heel Israël, wie leeft nu in, in, in, uh, wie is bevrijd? Nu, no, kan je iemand daar we vinden? Misschien wel een paar die wij niet kennen, die dan werken, stiekem, die werken met de Shem. Maar, ik okay, bedoel, maar de rest blijft in de verbanning. En daarentegen zijn mensen die buiten het land Israël really zitten en die al bevrijd zijn, die hebben hun Martikoen al behaald. Of meer, die zijn meer bevrijd dan zij die zitten in het land Israël. Really. Het is niet iets dat men denkt dat men uh, door het verhuizen naar Israël, dat men uh, komt uit de diaspora. Terug. Dus het is, het werkt vaak averechts. Grote, grote mannen die echt werkten hard in hun land van herkomst, het land waar ze woonden. In Rusland en andere, waar, echt, waar ze echt uh, verdrukt werden. Mochten de Torah niet leren. Dat was, dit, dat als, je, als je met die mensen praat, is, dat was de briljantste tijd van hun leven. Want dan zeggen ze, oh, toen, was ik nog, toen was ik nog verbonden met de schepper. Maar nu maar ben ik zo'n respectabele rabi. Heb ik alles wat mijn hartje wil, et cetera. heb ik alle respect? Ik zeg het zo. heb alle respect van het leven. nu heb ik de schepper niet meer nodig. nu ben ik zelf. Ik heb mijn eigen krachten. Altijd eerbetoon kreeg ik. Nou heb ik de schepper absoluut niet nodig. Dat is mijn broeders. Hebben ze de schepper nodig? Uh, waarom hij die schepper nodig? Op Shabbat krijgt hij alle, alle het eer. Hij gaat naar de synagoge, en verkrijgt alle eer. Men, men toont hem respect. Hij alles, en dat wordt een deel van de mens. En respect betekent dat ik ga, willens of wetens ga ik trots op. Je? Dat maakt voor mij, uh, ik word dan waardigheidsbekleder. Of anderen, gaan mij dat waardig, waardigheidsbekleider van mij maken. En dat andere waarschijnlijk. En dan word ik voel, voel ik mezelf dat ik die waarde ben. En dan wat zegt dan de schepper? Ik heb niets daarmee te maken. Jij, jij hebt te maken. Jij je bekleedt jezelf met de waardigheid. Met de waardigheid die anderen jou aandoen. En dat is jou geworden dan. Ga naar die andere, maar ik heb met jou niets te maken. Daarom, het is erg subtiel. Trots, het is echt iets wat trots opgaat, op wat dan ook. Het is erg moeilijk, het is een moeilijk, moeilijke kwestie, erg moeilijk. En dat, niemand is verlost daarvan. Altijd als we de ene trots, trotsgevoel, één trotsgevoel overwinnen, dan. Kom dan die Citra Achre, die gaat ons weer een ander, op een andere manier proberen ons, ons te pakken. Het is steeds werken aan jezelf. Maar het is persoonlijk werk. Het is gaan naar al die leerhuizen en al die dingen. Het is levensgevaarlijk. Want zij gaan jouw. Bek uh, lavouche, bekleding geven in plaats van het licht zelf. Dat uh, is gevaarlijk. Nou, dat is deze oud. Wij gaan voel moeilijk dat het moeilijk gaat. Dat is natuurlijk niet Zo op die manier moeten wij overwinnen zo so, stap voor stap verder gaan. Laten we nog, er is nog een, een, nog een kleine oot, en dan zien we verder wat, ze, wat we gaan doen. Kun okay, bovenaan de regel 3 van de zogers zelf? Od uh, kuf gimel. Nina Punt. Uit. Uit de dertig taal. Dus hier maak je een notitie bij jezelf. Dat in de, in de, op de pagina Aien Zijn, dus 77, in de rechterkolom van Hasselam, daar is de regel 14 en 15. Daar hebben wij we wel daarover ook gehad. Dat daar, ja dat daar ging het over in de Shmuel-bed, in, in het tweede boek van Shmuel, waar over David gesproken wordt, over zijn dertigtaal van zijn, van zijn helden. Of aanvoerders van David. Dat is absoluut geestelijk natuurlijk. Maar daar ging het ook over die, over die ben Yahoo ben Jehoiada ja, van die ziel, die, die Zeer speciale ziel, die van Atik was. Van de Gmartikon. En daar stond het, daar kan je ook een beetje zo even kijken, wat je daar vindt. Daar hebben we het overal een beetje gehad. Dan zal je begrijpen wat het is. Drie, maar ook hier. Min Hashlishim. Dus, Otkuf Gimel 103. Min Hashlishim, daar staat het. Eh... Uh, uit dertig tal, uit dertigtal. Dus hij was uit de dertig, tal van die helden. Hij was uh, na de punt hier, Hachi, Hij was de meest eervolle, of waardevolle. Hij was de grootste eigenlijk. Uh, dubbele punt. Drie na de dubbele punt. Elenshlish slashim shana alleen. Dat zijn de Dertig hoge jaren. De hieronatil minehoy, die hij, die hij, hij, die hij is dan die Ben benihojada. Die hij nam van hen, nam van hen, we, vier we Angit letata en heeft die aangetrokken naar beneden. O mineho, o. Mineju, Igu, Have, En van hen heeft die dat genomen, wit karf, en kwam uh, nabij. We El Haslocha, Lobba, maar aan de drie kwam die niet aan. Dus van de dertig wel, maar de drie, dus drie bovenste, kwam die niet aan. Die kon hij niet aan, als het ware. Kwam hij niet aan, letterlijk. Vijf. En dan hebben we Athian let op, je zegt ons. Zij ze kwamen naar hem toe. Dus hij kwam niet naar die drie, maar zij kwamen naar hem toe. We ja, le bravata de liba, en zij gaven hem uh, zij werden uh, gegeven aan hem, bravata de liba, met de wens van het hart. Wie hij hulohawe ate, liggen bij hon, maar hij kwam niet naar hen toe. Zie je, zo raadselachtig, de taal van de zoger en gewoon doorheen komen steeds, Terwijl het absoluut geen raadsel is, het is alleen over die, wat wij leren is, de tien de boom des levens. En als je dat steeds voor ogen hebt, zal je het zien. De rechterkolom, Hassulam, de regel 26. En nu goed kijken, nu is het geweldig wat je ons nu vertelt. Kuf, gemel, de referentie. Letter honderd 103. Minas Lishim, Hochi, Wekole. Uit de der, dertig taal, uh, de meeste van de meeste, Wegomer enzovoort, dubbel punt. Minas Lishim, bad. Nichtbaat. Uit de dertig die de meest eervolle, waardevolle waren, 27. Daar staat het, dat is een stukje uit de tekst daar in Shmuel. En hij zegt ons, dochter, legt het uit, wat zijn die dertig? Daar staat het in het, de tekst, ja, in de tekst van Shmuel staat het over de dertig helden, die, ja, ook de namen van hen, van hen genoemd worden, worden et cetera, nou, en dan, de mens die gewoon leert, zo, so ik denk, nou, dat gaat over de mensen, ja, over de ja. over de pietje, jantje, etc. Maar, wat zijn dat? Waar spreekt de Torah over? Of danachtig over? Elohem, schlishim, dat zijn dertig hoge jaren. Nog steeds, de taal van de Zohar. 28 met hen, die hij nam van hen, hij, dus die. ben Hij naam van die dertig hoge jaren. En straks wordt het duidelijk, we hebben daar ook al daarover geleerd in die pagina 77, al een deel daarvan. Die hij naam van deze jaren, van die hij naam, dat hij naam van hen, van die dertig hoge jaren. We hem schiel en hij trok hen naar beneden. Kijk, moet je altijd zien als het sprake is van jaar in de in de zoger of in de Dura betekent. Jaar is sfera. Kijk, jaar is sfera. Dat hebben we gesproken hierover of niet? Kijk nou, het woord sfera. Sfi ra. Iedereen kan schrijven, als of het woord sfera. C, dus Sfira, dus samen P, Jud, Resch en He. Samen is 60, ja? P is 80, Jud is 10, Resch is 200 en He is 5, ja? Dan hebben we in totaal hoeveel hebben we? 200, 80, 200. hoeveel? Samen is 60, ja? P is 80. Samen wordt het 140. Jood is 10, 150. En rees is 200. 300, 350. En hei is 5, 355. En het woord shana, jaar, is. Hoeveel? Sheen is 300, 300 Noon is 50. 50, is 50, en hij is 5. Iedereen ziet dit? Dus goed opletten. Het is de taal die wij leren. In, in onze wereld is het inderdaad zo so dat wij elk jaar weer. Maar een jaar is sfera. Oké? Okay? Dat, dat is wat hij zegt. ook Dat hij trok van boven, hij trok ze, hen, zei die dertig jaar naar beneden, dus dertig sferot trok hij, de hoge dertig sferot trok hij naar beneden, om hem, en van hen, of door hen, 29, hoe hij al hij naam van hen, weet karef, en werd, hoe zeg ik het, aangetrokken, of werd Karof werd dichtbij gebracht. Punt. Waal, slosha, Loba. Let op. Dus door die dertig werd hij dan aangetrokken. 39 na de eerste punt. Waal, slosha, Loba. Maar aan de drie kwam hij niet aan. Dertig. Hem, ba'im elav. Eh, Kijk nou wat hij zegt. Zij kwamen naar hem toe, hij kwam niet naar hen toe. Kijk, hij, iedereen begrijpt het? Hij trok hen naar beneden, dus, en daarmee die Sfirot van Atik, en hij daarmee kwam dichterbij. Ja, dichterbij het licht, dus dichterbij de bron, de eendsof. Een maar aan kwam hij zelf niet aan. Dus niet door zijn Itaruta de Letata, niet door zijn op. Opwekking van beneden. Maar die kwamen naar hem toe. Wat kwam het naar hem toe? Hoe noemen we dat? Het de, aruta dele de ja, dus als het van boven kwam het naar hem toe. Dus drie. Aan drie kwam hij niet aan. Maar zij kwamen naar hem toe. Dertig. We begeef het En zij werden gegeven aan hem. Met de wens van het hart. Dus. Uh, welwillend. We hoe, 31, lo ba alegen, maar hij kwam niet naar hen toe. En hij gaat ons nieuw uitleggen. 32, Pirush, de uitleg. Gar, shehen chabad, nikraot, schli, schlashim. De gardus dus drie eerste zveroten. Shehem Chabat, di Chabat zijn, hochma bina, en dat. Nikraot schlosim, di heeten schlosim. Dertig. En Chabat betekent drie lijnen, ja, drie lijnen in het hoofd. Dat die heeten dertig. Drieën dertig de hainom. Gimir svirot, shekolichat, achat, nichlelet, mi eser. Dat wil zeggen. Ja, ik vertaal het direct niet. Dat wil zeggen, 33. Geem er de drie, drie svirod. Shekol, achat, nicht, lelet me esser, welke, waarbij elke bestaat uit tien. 34. Shehem, klaar, ha, dat die zijn, de, het totaal van de mochin, Ameerim, Bashite Alfishni, eigenlijk, de aanvulling tot Mochin, die schijnen in gedurende 6000 jaar. Eigenlijk, wij we, we, we weten dat die komen dan niet, die komen dan in de Gmartikun. Die Chabat, die komen dan in de Gmartikun. De eerste regel. We nishmat benijahu, Yahuw, a me azivuga gadolde aatik de eerste regel en de ziel van de benjaau die kwam uit de, uit de grote zeevog van de atik jomen. dus van de zeevog van de gmartikun Goed opletten met die zegening. Twee. Amekabetz, Mikoel, Elouazivogiem, de schie de elfe schiebesod. Die verzamelt. Die verzameling is van al deze Zivugim, van al deze kleine, zivug, verschillende Zivugim, van de 6000 jaar, van de correctie. Basot, in het geheim van drie, rafpoalim, Poalim kapcieel, dat is zijn naam. Van groot, van daden, om en hij die verzamelt het. Dus zon, zon van dit, in de toestand van de gmartikund. Raf Poelim is de een Pin, we hebben geleerd. En we dat is de Nukwa. Dat zijn die twee namen van Zon, uh, in de Gmartikun. Bekoma Achat. Dus die uh, die hij dus verzamelde in één op één trap treden. 4. Shehib, Beni Yahoo, Beni dat dat is Benyahu Ben Yehoyada ben zoals boven gezegd werd. Dat was de ziel van de van de grote ziel van die van Benyahu Ben Yehoyada. Ben en zijn relatie met David natuurlijk is een geweldige iets. Dat we zullen leren. Van David is is van welke sfera? Malchut. David is Malchut. Dat is de ware Malchut. Daarom altijd David had altijd in wat beschreven we, wat beschreven wordt, altijd, die oorlog en altijd, want, dat is de ziel van David. En natuurlijk, de ziel van David, is bijzonder verbonden, met de, deze ziel, van, ben Jehoiada. Waarom? Op de Gmartikun, tijdens Gmartikun, bij de Gmartikun, wat wordt bewerkstellig? De klie. Malchut, right? I mean, like a clean Malchut. That is, that is no? David. That is David in the Gematrikum. That is the David of the Son van the David, the Mashiach. That is the soul. The begrijpt or of David of the Zond van David. That is the soul. But as we say that David, David in the bijzondere, dan spreken we van David die. Die dan bijzondere, die oorlogen die voerde, dan et cetera, de vader van, van uh, Schlomo. Schlomo et cetera. Maar als we spreken van David, van de Gmarkikoen, dan spreken we van de zoon van David. Zoon betekent de zoon van David, betekent de Mashiach, betekent iemand die komt van, van David, dus maar dezelfde als David. Dat betekent van dezelfde, het is dus ook maar goed. Alleen dat is Malchut van de Gmartikun. Mashiach, wees Mashiach. Dat is de Malchut van de Gmartikun. En die zijn natuurlijk bijzonder verbonden met elkaar, de ziel van de David sorry, David en de, and de Ben Yahu ben Waarom? Omdat hij uh, ben de Gmartikun hebben wij kom de dus de David of de zoon van de David, de Mashiach. Het licht, en als klee, dat is dan malchut, En het licht komt dan, wanneer wij hebben nu de klee van welk Welk licht komt dan in de kleeketter? Als nu nog de vijfde klee verschijnt. Daarvoor was vier kilim, ja? De vier kilim waren. En nu komt de vijfde kili, Jichida komt. Ja? Dus met de komst van de Mashiach. In de kilim ketter. Komt Jichida. De, iedereen begrijpt hoe dat zit in elkaar. Dus dieper kilim. Met de massaag. Dan hoger licht komt. Dus daarom is het de verbondenheid. Die enige verbondenheid. Tussen de David en Beniohoyade. En daarom had hij hem zo hoog geplaatst in eigenlijk een zeer speciale relatie was het met hem. Waarom spreek je dan van de ziel van Jehoiada en niet van de ziel van Joshua zoals wij, bedenken, ja, zoals wij dat noemen? Als we kijken terug, we zullen zien dan dat hij, hij beroept zich op de Torah, ja, op de Tanakh. En hij, toen hij zei aan oh, ons dat er zielen zijn zoals die hoge zielen had hij ons gezegd ik herinner je, je nog, had hij gezegd zoals de, in de tekst uh, zelf uh, in de uitleg had hij ons gezegd Asulam, dat zoals de zielen van Ben -Yahu Ben Jehoiada Yada uh, Rafa Menuna Saba en nog anderen hij zei niet, ja yeah. dus in een reeks natuurlijk zijn er zijn er een aantal zeer weinig Enkele, maar meer dan één. Waarom? Waarom zijn er meer? Wel één. ligt natuurlijk één. Eén Mashiachis. Maar waarom hebben we zo? Hebben we dan Yahoo, Benyahu, En ik zeg aan jullie ook nog. Licht van Josje. En hij zegt ook nog. Eh, Rave Rav Menuna Saba. In de ketter. In de in De algemene klikketter. Zijn er ook sferot? Of niet? Ook tien sferot, of niet? Er bestaat tien sferot. Iedereen begrijpt het? Dus er bestaan tien sferot. Of er bestaan al, bestaan ketter de keter, dus dat betekent de, als het ware, de ketter zelf. De ketter zelf, dus de keter die ketter de keter, de keter betekent absoluut geen aviut Dus alleen, en bestaan ook de. Uh, de gooptum, gochma, bina, zeer een goed van de ketter. Iedereen begrijpt het? Dus die, dus die erg dunne avioed van de ketter, er is geen avioed in de ketter, maar toch wel aansluitingen van avioed in de ketter. Het is nog geen avioed, avi het is een potentie, potentieel avioed. Iedereen begrijpt het? In de ketter hebben wij ook de Hawaiiët, oftewel de Awiët, present is. Gog maar, Binaatje vergt hem goed, maar het is nog geen aviyut, het is nog insluiting, aansluiting van de Awiët. Hebben we begrepen? Dat is ook het antwoord op de vraag van, als men zegt, als Joshua zo so als God was, als God, als God, waarom als? Omdat het licht, omdat het ketter is. Ja, en de ketter, in de ketter uh, is ingebed, welke licht Eindsof. Daarom is het als, als, als God. Maar als het als God is, en in de mens is ingekomen als mens, waarom moest dan Joshua nog zichzelf corrigeren? We hebben gezien dat hij, ging, nou, in zo'n verhaal verteld, dat hij ging veertig dagen, was hij, hij was in de woestijn en was in 40 dagen, uh, hoe zeg je dat, ver, ge, verleid door duivel. Hoe kan dat, als het ketter is, hoe kan hij dan, uh, ja, dan, hoe kan hij dan, hoe kan hij dan, hoe duivel probeert hem dan uh, te verleiden. Waarom? Omdat ketter heeft ook, wat ketter heeft, ketter heeft, die die aviyuid, oftewel gogma ofte, of bina, die veret in malgoed, of de gogma bina, zeer aan in malgoed, zeer aan in malgoed, maar in potentie. Maar toch wel zit wel dat in. Iedereen begrijpt het? Dat is als het ware een die present is in de klieketter. Dat moet je uitwerken. Zelfs als je welke toestand je bent, dus dan moet het ook uitgewerkt worden. Dat is ook dan die 40 dagen, die, zoals men dat religie dat, dat beschrijft, die 40 dagen die in de woestijn was. He? En ook telkens na het spreken van het volk ging je ook het berg in, alleen om daar te bidden om weer zichzelf te accumuleren. Ja, accu moest je dan zelf houden. Waarom? Omhoog betekent naar boven, dus boven zijn avioed, boven de vier stadia. We komen naar de ketter, de ketter waar absoluut geen, uh, geen avioed, zelfs in potentie, er niet is. Het is dus goed altijd te kijken naar die dingen. Waarom is het zo? Dan zal ik begrepen dat. Dus hier spreekt hij dan over ben -Yahu, ben Yahu, Yada, deze ziel. Ik durf niet te zeggen wie welke schera in de kater hij was, het was, was dus de, de attik, ja, dus de attic van de is etc. Maar het is Kuhn, maar, wel licht Josha's. So, Zoals so, uh, so, ik het gezegd had, maar dat is dan staat zo so, in één lijn met licht Josha ben uh, Rabbi Raf. Ben Benuda Saba, waarom dat is Keter. Maar Keter heeft ook tien schirot. Iedereen begrijpt dat dit niet iets anders is. Uh, dat zegt hij, dat, dat is dan de Beniyahu Ben Jehoiada. Ook met Yahu Ben Jehoiada spreken we niet van een, van een, een mens van Fleischenduld. Als je kijkt naar zijn naam zal je dan zien. Wat het is. We hebben het al erover gesproken. Vier na de punt. Nou nog een klein stukje. We nemen zasje, hoe, vijf, me kabel, omit kabel, omit -e shanael, -sh nim En blijkt dus dat hij ontvangt en nuttigt al deze hoge dertig jaar, dus al die dertig sferot. Die gebaat zijn die hij ontvangt in de gemar 6. We zeggen maar de igu na til mine we aangeet de En dat is wat hij zegt, de Zoger. De igu na til mine dat hij neemt van hen, dus van die sfeeroten van die jaren, dertig jaar We aangeet de en die trekt hen naar beneden. Zeven. Jehu noté, me mea mogin, de slishim Shana, dat hij neemt van de mogin, goed opletten, nog hier staat het, dat hij neemt van de mogin van de dertig jaar. Iedereen ziet dit? Dat hij ontvangt van de mogin van de dertig jaar. Ja, ik heb niets gezegd. Iedereen moet het zeggen, ja, hij ontvangt van de mogin van de dertig jaar. Wie is de mogin van de dertig jaar? Huh? Nee, dat is de Chabad, dat is de, dat het licht Joshua, wat ik, wat ik zeg. Dus dat is dan de ketter van de, dat is wat hij ook, Jehoiada ook ontvangt daarvan dan. Dus hij ontvangt de moog, van de moogin van dertig jaar, van de dertig, van de drie acht el En en hij trekt hen, kijk wat hij zegt ons. En hij trekt hen naar beneden, naar zijn ziel, basof, kulam, aan het einde van alles. Dus aan het einde van de, van de gemartikun punt. En. en daarom is het, we zien we ook, dat, dat, de, dat de Mashiach wordt beschilderd als... als een armzalig iemand ja als van van schamele uiterlijk etcetera etcetera want dat is mal goed eigenlijk het is het is de eigenlijk het licht wordt het hoogste licht wordt ontvangen in de laagste kilim. dus eigenlijk daarom eh, de hoge ziel zo zoiets die gaat ...in de meest verschrikkelijke plaatsen... ...van zijn kilim binnen... ...en overwint dat. Daarom... ...zwaar... ...lijkt het zo zijn... ...de kracht van de machine... Dat, uh, ...in het begin... ...dus wanneer het begin pas... ...te schijnen. Wat betekent... Uh, uh, ...de eerste... Of, ...of de verschijning van het, de klieketter... Uh, ...als wat ik, wat ik zeg... Uh, licht van Josje. Dat dit alleen maar een kliketter is. maar dat betekent kliketter, niet de kliketter. We spreken nooit van sferot zelf. We spreken altijd van de malgoed. Ja, de malgoed staat waar dan? De malgoed staat dan in de ketter. Altijd spreken we van de malgoed en houden het er goed. Dus malgoed staat in de ketter. Malgoed, haar, haar triomfale, triomfankelijke plaats is in de malgoed. Duidelijk, dan krijgt ze alles, alle vijf lichten, wanneer ze in haar, op haar eigen plaats staat. Maar wanneer de Malchut staat nog, er, na, staat nog in de ketter en nog in de ketter van de ketter, dan is het van wat, wat is er nog overgebleven van de Malchut, Van de, al die vijf sferoot van de Malchut, is, is, is niets bijna. Dat betekent dat de klie ziet ook uit als. Als. Als schamel iets wat echt uh, niet, niet te zien is. En daarom wordt het ook gezegd dat de Mashiach komt op een, het is uit de Torah, op een ijzel. Op een ijzel. Ijzel betekent in dit geval, betekent huptum, de, de, de aviyut En hij zit op de aviyut eh? stap voor stap, acht naar de punt. Oenij omenij hoe negen, Ihu, hoe haven witkarif en van hen. Dus van die 30 jaar nam hij. Neen. Witkarf uh, en had, had zich uh, dichter bijgebracht. Kikal koma, ze hoog, hij mi mimache, wie beds. Mij hazi vogiem, elif shalahem, shobao ba zeacharze kanal. Kie de coma, Kikola kola koma shalo van al zijn niveau. Dus betekent al zijn lichten, al zijn niveau is alleen maar al het niveau, alle niveau van die beniaw van zijn ziel is alleen maar van datgene wat hij nam. Wikibets. En versammelde uit deze zivugim uit deze zivugim che ba u ba ze achar ze dikwame een nade andere during the disease thousand jaar kanal so it bove gesicht werd elf nade pun nog een klein stukje imkol ze wa ala schlusha lo ba inon hawe atjan legabe wa imkol ze en desalnite meen Vala shloša andri, andri, andri bovenste loba kwam niet self an. Uh, in on have atyan legabe, die kwamen nar hemtu. Dertin. We have le beravata beor, liba, And they werd de gecheifen an hem met welwillend met events van het hart, welwillend. Dus van boven, welwillend betekent van boven, zonder zijn in in in de route de data. Wie legabo lega maar niet hij kwam naar hentu. Wat betekent dat 14? Ki afel pisheem dat nulo kol 15 malato anizgavaba ravata liba. Ik kool ze, hoe ze, in de loja, hoe lavoet slam, achar ze, u lekabel, odmi hem. Punt. En, waar staan dan A Ah, veertien punt. Ki afvalpi, want ondanks <tries> het feit, schuim, dat nu law, dat ze halfen hem, kol malato, han is al zijn verheven niveau. Bera vata de liebe, welwillend. Im kolze, ze niet min, hu zestien loya cholla woetslam. Hij hey kan niet naar hen, uh, vervolgens toe ko ko komen. U kabel hem en nog meer van hen te ontvangen. Zeventien. We hu met de mitoch bitul Amasah, Waarom niet? Kimme toch Bidul Amassar 18 de bon Niet Bateil ken geen de sak. We hoe met Amen dat is om de reden zoals boven gezegd werd. 17 na de komma. Kimme toch Bidul want vanwege het te niet gaan van de massach van de bon, 18, niet Bateil gamken, geen de sag Werd te niet gaan bij hem ook de massach van de sag Wat betekent dan, wanneer je AR. Leef liefs massag en leef zonder massag. En zonder massag wat kan je doen? Kan je geen man opbrengen? Neigend in welk ren? Laat jij je hollen voor het En daarom kon hij niet komen daar hen toe. Laat lot man om man op te steden doen steeg op te stegen. Oude kabel hem uit en nog meer met van hen te ontvangen. Dus wij zien wel dat de dat die Jehoiade, goed opletten, dat Ben-Jahu Ben-Jehoiade was wel van, dit, van de Atik, wel van de Gmartikun, maar de laatste drie kon hij zelf niet halen, die moesten naar hem gebracht worden. De laatste drie, dus de laatste drie kon hij niet, iedereen begrepen, hij kon het zelf niet halen. Die kwamen naar hem toe. Hier zit een enorm groot geheim. Stap voor stap. Iedereen begrijpt, het bestaat. In de ketter bestaan nog de gradaties. Maar de zoger laat het open. Mm -hmm. We zullen zien verder. Maar so, het is zo. zo'n enorme ziel. van. En verder zal hij vertellen ons de verhouding tussen de ziel van de David en de Ben-Jaob en er bestaat nog iets dat wat de zoger niet vertelde. Dus de drie kwamen naar hem toe. En hij dus ontving van de dertig jaar. Dertig jaar en nog drie. Het de, deed je boven het erin toe. Nou, niet alles hoeft uitgelegd te worden. De hele bedoeling is dat wij werken aan onszelf stap voor stap. Alles wordt gezegd, en of gesuggereerd, en ook veel gezegd, en de rest, ik weet niet, is niet de bedoeling dat wij het alles uitkouwen. Wel, koekjes mag wel.